Een verslavingskliniek in Veldhoven heeft zijn directeur per directop non-actief gesteld. De directeur werd vorige week op Schiphol opgepakt omdat hij in een vliegtuig opschudding had veroorzaakt. Hij probeerde de cockpit binnen te komen en nooddeuren te openen. Mogelijk was hij onder invloed van drank en medicijnen. Naar eigen zeggen had hij in Zuid-Afrika verkeerde medicijnen gekregen en had hij een psychose. De kliniek laat de zaak onderzoeken.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 In Venetië is de restauratie van de beroemde Brug der Zuchten na drie jaar voltooid. De 400 jaar oude brug verbindt het Dogepaleis en de gevangenis van Venetië. Veroordeelden liepen volgens de overlevering zuchtend over de brug naar de gevangenis. Vier jaar geleden viel er een stuk marmer van de brug op het been van een bejaarde Duitse toerist. En daarop werd besloten tot een grondige restauratie. En die kostte bijna 3 miljoen euro. Het weer, vanavond en vannacht, regent het flink en de temperatuur daalt tot zo'n 6 graden. Morgen overdag wordt het geleidelijk droog en klaart het op. Wel vallen er een paar buien en de middagtemperatuur ligt rond 10 graden. Dit was het NOS Journaal. De ANRB Verkeersinformatie. De meeste files van de avondspits zijn nu snel aan het oplossen. Er zijn helaas wel een paar ongelukken gebeurd die lokaal nog voor veel openthoud zorgen. Dat is op de A2 van Utrecht naar Amsterdam. Tussen Vinkenveen en Het Holendrecht, 4 kilometer... Er zijn daar maar twee rijstroken open. Op de A9 ging het in beide richtingen mis. Naar Alkmaar tussen Amstelveen en Knoop Draasdorp, acht kilometer. De linker rijstrook is dicht. Net aan de andere kant richting Amstelveen. Bij Bad is de rechter rijstrook dicht en daar staat 4 kilometer vide. De A15 vanuit Europoort is al een tijdje dicht bij Spijkenisse na een ongeluk. Vide vanaf Rosenburg 4 kilometer. Alleen de vluchtstrook is nog wel over.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 Deze navado chant wordt door de shamanen gezongen om de ziel te reinigen... en de krijgers te bevrijden van traanogen, wagenziekten, katersmuggen... Je hoeft je niet overal voor te verzekeren. Gelukkig is er Blue van VGZ. De non nonsense zorgverzekering vanaf 77 euro. Goedkoop, makkelijk en dagelijks opzegbaar. Kijk op blue.nl. Alleen bij je Libris-boekhandel. Grijze zielen van Philip Claudel voor maar 4,95. Blue van VGZ. Vanaf 77 euro. Kijk op Blue.nl.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 u zijn heren, goedenavond. U. Kent onze gast als de rechter van het schotschrift die elke dag in zijn kolom in het parol De Nobele Kunst van het Vieren deden, onthoofde en executeerde, bedrijft, maar die ook een warm kloppend hart heeft voor literatuur. En dat laat hij nu spreken in drie schrijversmonologen. Door hemzelf geschreven en door hemzelf op de planken gebracht. Hier is Theodor Holman. Uw presentator is Petra Possel. Goedenavond, welkom bij Kunststof van Donderdag 1 december... het cultuur- en mediaprogramma van de NTR. We zijn er vier keer per week, van maandag tot en met donderdag... op Radio 1. Reacties worden buitengewoon op prijs gesteld. Ga dan naar het gastenboek van onze website radiokunstof.nl. Theodor Holman. Welkom. Ja, Hoi, welkom. Uh, wij komen zo Althans, te spreken... Ja, ja. Ik, meestal ben ik namelijk de ja, presentator. Ja, jij moet helemaal geen welkom <laughs> zeggen. Nee, ik Dank moet zeggen je wel, je wel. Ja. ja, Dat ben ik niet gewend. Zullen we even ja. beginnen? <laughs> nee, dat hoeft niet. Uh, wij komen zo te spreken over de drie theatermonologen ja. die jij hebt geschreven. Over Boudewijn Buugt, die gaat aanstaande zondag in première. De tweede gaat over Theo van Gogh. De derde gaat over Gerard Reven. Gerard Reven, de man die jij zo bewondert, de schrijver die jij zo bewondert... die ooit over jou zei, holman... Holman, eigenaardig pseudoniem. Nee, dat is van Komrij. Nee toch? Dat, ja, dat oh, zijn Komrij. Komrij? Ik dacht het ja. Reven dat zei. Nee, dat heeft Komrij ooit tegen mij gezegd. En de allereerste keer dat ik hem ontmoette. Holman, Holbad, oh. wat een eigenaardig pseudoniem. Oh ja, nu hoor ik nu met ja. de stem erbij, <laughs> ja. denk ik opeens dat je heel erg gelijk hebt. Ja, ja uh, nee, Reven heeft wel, dat is wel grappig. Uh, Reven, die, uh, die kwam ik tegen. Ik ging hem interviewen. Toen kwam ik tegen, was hij al oud, een paar jaar voor zijn dood. En ik stelde me voor, hij kende me wel een beetje. En hij zei, ja, meneer Holman, meneer Holman, u moet mij toch eens vertellen. Waarom treedt u altijd op in die vrouwenkleren? <lacht> ik, treed, ik treed nooit op in vrouwenkleren, meneer Reven zei. Ja, ik heb u toch gezien, ik heb u toch gezien in die vrouwenkleren. Joop, dat was toch meneer Holman die altijd in die vrouwenkleren <lacht> zat op te treden? Toen zei Joop, nee Gerard, dat was Margreet Dolman, Margreet Dolman. <laughs> Hij bleef het zeggen. Ik vond u toch in die vrouwenkleren veel leuker. <laughs> Wat tussen jou en Reven instond, was jouw Enorme bewondering voor deze man. Ja. En uh, ik heb uh, vanmiddag even uh, laten zoeken in, uh, in een hele oude doos. En daar vond ik een uh, interview, een telefonisch diepte-interview van Matthijs van Nieuwkerk in het radioprogramma Opium. Samen in gezelschap van Theodor Holman. Jij was, uh, ja, was daarbij? Sle uh, sterker nog, wij herkennen jou alleen aan je lachsalvo's. Want ik geloof dat jij er al helemaal geen vraag uit kreeg. Nee. Uh, nou ja, laten we even, la nee, laten we even luisteren. Nee. Ik heb natuurlijk wel het auteursrecht, maar degene die die brieven heeft, ja, die heeft het bezit van die brieven als het ware. Ik waar. begrijp. Dus uh, zodra ze dus van mij zijn, uh, hebben de auteursrechten, die zijn er niet meer dan. Meneer de man even... heeft ze weliswaar niet, maar die heeft ja? ze op een negatieve wijze. Zolang je ze niet ter inzage geeft, begrijp je wat nee, ik. begrijp precies wat u bedoelt. Dus uh, mag ik, nu... ik ben die man die die uh, onbekend wil blijven, dat is zijn recht natuurlijk, maar ik, ik, ik heb het bijzonder ja. dat hij dat uh, heeft willen doen, van de en zo komt er een heel belangrijke aanvulling. ik weet niet, het is geloof ik uh, 50 of 60 procent bijgekomen, ja. dus het is bijna een boek op zichzelf. Ja. Meneer even een van de interessante aspecten van, de van... Ja, het is erg dik, dus het is wat duurder, gewoon niet erg dik aan te doen, ja. uh, vergelijkenderwijs, is het eigenlijk natuurlijk niet duur? Twee keer zo dik als gewoon boek, dat is twee keer zo duur. Ze willen alles voor niks. Maar het heeft ook. Ja, en dat gaat ongeveer een kwartier door. De unieke kans om de meester uh, te interviewen. En ja, jij hebt vooral heel veel gelachen. Ja. Want je had echt een microfoon voor je hoor. Dat weet ik ja, maar uh, ik durfde ook niet, als Matthijs aan het interviewen was, durfde ik er ook niet tussen te komen natuurlijk. Nee. Is er wat veranderd sindsdien? Dit is 17 jaar geleden, 1994. Uh, ben je wat brutaler geworden? Nou, ietsje, niet echt. Nee, nee. nee, nee. Het, is, het is gewoon mijn beleefdheid uh, die ik uh, helaas uh, met de opvoeding ingelepeld heb gekregen. Die, uh... Wat is daar helaas aan? Nou ja, het staat je wel eens in de weg. Dat ik uh, me al heel snel... denk ik, ik zou hier wel eens wat brutaler mogen zijn. Kijk, op het moment dat ik achter mijn computer zit... dan is het meestal uh, diep in de nacht. En dan ga ik schrijven. En dan uh, laat ik alles varen... wat ook maar enigszins uh, beschaafd aan mij is. En dan ga ik zitten schrijven. Maar in het normale dagelijkse leven... dan uh, zie je hier een wat geremde man... die uh, niet zoveel durft. Die gewoon met, met fatsoen... Indisch, uh, Indische ja, achtergrond ja. die met groot fatsoen en beschaafdheid en beleefdheid is grootgebracht. Absoluut. Ja, je met een soort uh, dat nederigheid een deugd is. En dat het goed is om uh, je wat op de achtergrond op te stellen. Absoluut, ja. Dat, dat vloekt verschrikkelijk met elkaar. Die, aan de ene kant zien wij die, die, ik noem het even de drie B's: de boze, bange, blanke. Man van middelbare leeftijd. Ja, Brank, de... dat is nou een... <laughs> ja, je bent toch echt? al een beetje blank, <laughs> ja. Nou, je haar is blanke. Brank komt dichter. Beige, ja, beige. beige. Oké, okay. de, de boze, beige, bange ja. man van middelbare leeftijd. Ja. Dat ben je als je columnist bent. Tenminste, in mijn perspectie. Uh, ja, klopt. Ja. En aan de andere kant ben je een, eigenlijk een hele lieve... Beleefd en broos, om nog maar eens even... Be te... Beleefd en broos, <laughs> bubbelbeer. En beauty ja. <laughs> ja, ja. Ik ja, zie komt. een programma nu opeens. Ik zie het ook opeens. Ja. Ja. Ja. Nee, dat ja, klopt. Dat is juist. Dat, en, en, dat zit me wel in de weg. Maar ja, ik ben nou te oud om er nog wat aan te doen. Dus ik laat het maar zo. Maar het zit me zeker in de weg. Het heeft me heel erg in de weg gezeten. Wat, wat zijn de momenten dat het je echt in de weg zit? Nou, heeft mensen verwachten van je. En denken dat je dan ook uh, heel ja. erg boos en brutaal bent op het moment dat je uh, voor het voetlicht komt. Zoals nu bijvoorbeeld. Dan ja. hopen ze dat. En dat ben ik nooit. Ik probeer dan zo beleefd en keurig en aardig mogelijk te zijn. Ja. En, dan, en dan, dat lukt daar niet en dan ga ik mezelf overschreven. Daarom heb ik eigenlijk besloten om nooit meer een interview te geven. Maar omdat ik jou zo aardig vind, dan meen ik serieus... denk ik, nou, ik maak een uitzondering ja. daarvoor. En ik heb ook wel eens gehoord... Ik vind het fijn dat je mij aardig vindt, maar ik heb ook wel eens gehoord... dat die ene spier in jouw nek, die de nee-beweging... De nee-spier? De, uh, de nee-spier, nee <laughs> dat die niet werkt. Nee, dat klopt. Nee, die werkt wel beter, moet ik zeggen. Maar die, uh, nee, dat, ik kan ontzettend moeilijk nee zeggen. Wat dat betreft, al die vooroordelen die ze hebben over Indo's... die kloppen bij mij. Ja. Uh, het is heel vaak uh, ja zeggen en nee doen. Maar... Die, die, ja, hij werkt gewoon niet. Nee. We, gaan, uh, we gaan dit straks uh, fijn ontleden, of misschien juist wel niet. Ja, leuk dokter. Uh, we hebben ook voetbal namelijk vandaag. Jij bent dol op voetbal. Je schrijft nu ook heel veel over de Ajax perikelen. Ja. We gaan na, nu naar Euroleague wedstrijd. FC Twente, voel hem. En te plekken is uh, Frank Wilaat in Enschede. Goedenavond, Frank. Net begonnen, hè? Ja, goedenavond, Petra. We zijn uh, 13 minuten geleden begonnen. Het enige wat hier nog eventueel met Ajax te linken is... is Martin Jol, de trainer van de tegenstander van FC Twente ja. vanavond. Fulham En uh, die wil niks meer met Ajax te maken hebben zeker die met de perikelen op dit moment. Uh, de, waar uh, Ajax op dit moment in zit. En de wedstrijd tussen Twente en Fulham. Dat draait het in de Europa League eigenlijk alleen maar om. Wie wordt de eerste in de pool? Want dat deze twee ploegen doorgaan, dat weten we inmiddels bijna zeker. Twente weet het helemaal zeker dat ze doorgaan na deze poolfase. En Fulham weet dat zeker als ze vanavond in Enschede weten te winnen. Maar Fulham is de nummer 15 van de Premier League in Engeland. Draait daar niet zo geweldig. Maar is een uh, lastig genoeg tegenstander voor FCT. Twente vanavond. En Twente doet het uh, vanavond. Als zij uh, winnen worden ze zeker nummer 1. Daar doet Twente het eigenlijk allemaal voor. Want dan lood je een wat makkelijkere tegenstander in de volgende ronde. Maar vooralsnog doen beide ploegen het vooral erg rustig aan tegen elkaar. Proberen in ieder geval de bal steeds naar de goede kleur te spelen. En worden tot nu toe niet of nauwelijks gevaarlijk. Het eerste schot op doel was van Shatley. En dat werd uiteindelijk tegengehouden door Mark Swartzer, de doelman van uh, Fulham. Uit een uh, hele moeilijke hoek was dat schot na uh, bijna een kwartier voetballen Dat is ongeveer een minuutje geleden. Nu Twente vooral in balbezit op de helft van Fulham. Maar Fulham staat gewoon te wachten op wat de ploeg uit Enschede allemaal gaat bedenken vandaag. En of ze wel echt durven aan te vallen. Het zal vooral een wedstrijd worden waarin veel geduld wordt betracht. In deze groep waar FC Twente en Fulham de boventoon voeren. En vandaag gaan ze bepalen wie er precies op welke positie doorgaat naar de volgende ronde. Na een kwartier Twente-Fulham is het nog 0-0. Straks meer nieuws van Frank Wielert uit Enschede uh, wedstrijd FC Twente voelen. Um, Theodor Holman is onze gast, journalist, columnist, radiopresentator, schrijver, uh, duizend dingen doekje zou je ook kunnen zeggen. Ja. Jij kunt veel, je doet ook veel. Je hebt waanzinnig veel werk. Ja, ja, vind ik ook leuk. Ja. Een taakje, dat maakt het leven zinvol. Als je maar een klein taakje hebt, dan is het... Dat het... Het klinkt dat lief. Ja, maar zo zie ik dat echt. Je moet een klein taakje hebben altijd. Jij je hebt een heleboel kleine taakjes. En een van die taakjes is uh, dat je een serie van drie theatermonologen hebt geschreven. Daar komen we zo uitvoerig over te spreken. Rond drie figuren, cruciale figuren uit jouw ja. leven en werk, denk ik. Ik wilde je nog even confronteren met de waan van de dag, het nieuws. Uh, de Facebook-generatie. Zit jij op Facebook? Nee. Die is, vaker een, die is vaker eenzaam dan de oudere medemens. Dat is een onderzoek. Vandaag gepubliceerd, Nederlandse jongeren tussen 22 en 34 jaar... voelen zich twee keer zo vaak eenzaam dan mensen die 20 jaar ouder zijn... hoewel ze meer mensen kennen. En uh, sites als Facebook en Twitter geven de indruk... dat jongeren veel vrienden hebben, maar deze generatie blijkt intimiteit te missen. Ja. De eindejaarsperiode, dus nu, is het allerergst. Voor ja, de Facebookers. Voor de Facebookers. Maar ik dacht, jij weet ook wel uh, van wanten. Dit is fressen voor Theo de Holman. Die toch jaar en dag, uh, sinds jaar en dag schrijft over zijn eigen eenzaamheid. Ja, nou ja, dat heb ik de laatste jaren niet meer gedaan. Want dat ben is bewust, ik niet meer. bewust beleid. Ja, ja eigenlijk wel. De laatste. Ik ben ermee gestopt uh, om dat te doen na de moord op Theo van Goog. Toen is mijn leven zo echt veranderd dat ik het. Ik heb het nog wel twee of drie keer gedaan, maar toen vond ik het zelf absoluut. Toen viel het niet. Nee, omdat het... Ik... Toen was ik echt heel erg aan het jokken en liegen. En, uh, want ik was niet eenzaam. Ik heb nog nooit zoveel aandacht gehad als toen. Ik heb nog nooit zoveel mensen gezien. Spotlights gezien. Over rode lopers ge gelopen. Uh, warmte ontvangen van vrienden. Samen uh, inderdaad gewend, zal ik maar zeggen als toen. Dus dan kan je moeilijk volhouden. Dat je een vieze stinkende man van middelbare leeftijd bent. Die in zijn bed chips zit te eten. En uh, warm bier zit te drinken. Hoofdredacteur van het Parool vandaag tegen ons zei, Barbara van Beukeringen. Ik las zijn columns. Die gingen over het leven van een zielig, dikke vrijgezel... die veel aandacht had voor zijn poezen. Een man die zeurde over vrouwen... en die zich daarna lag af te trekken in bed. Ik was daar geen fan van. Nee. <lacht> dat is, dat, die wel. Het dat is, dat is grappig, ja. Zo ga dat, de ook tegen mij, ja, Die woorden heeft <lacht> ze ook tegen mij gezegd... dat ze dat absoluut niet meer wilden. Maar dat... Dat was er ook niet meer zo. Geen, want, nee. hoe, hoe, hoe verhoudt zich dat nou? Als je zegt, van mijn leven heeft eigenlijk een hele positieve boost gekregen... terwijl dat toch te maken heeft met iets wat ingeslagen is als een bom. En zeker in jouw persoonlijk leven, ja, uh, dat, uh, de dood van een de moord op een vriend... Max Pom die, die heeft ooit een, uh, een, een stelopdracht gegeven aan mij. En die heeft gezegd... schrijf nou eens op een, een, een opstel, een column met de volgende titel. De moord op Theo van Gogh is het beste wat mij ooit is overkomen. En dat is natuurlijk cynisch. Maar uh, uh, je durft dat gewoon ook niet zo op te schrijven. En je durft het ook niet uh, zo over te denken. Want het is vreselijk, het is afschuwelijk. Mm. Maar die moord die heeft... Zo ongelooflijk veel teweeg gebracht. Uh, door, het heeft een andere manier van denken, een andere manier van in het leven staan, een andere manier. En, en, ja, alles is alles veranderde. En uh, het is echt een traumatische ervaring geweest... met de nadruk op de aal van trauma. Maar mm -hmm. daardoor kom je in een crisis terecht. En die crisis die zorgt ook voor ja, veranderingen. Dat je dingen anders gaat beschouwen, bekijken, gaat voelen. Gaat, uh, je gaat andere zaken ondernemen. Uh, nou, en, hebben... en beschouw je dat laatste onderdeel dan eigenlijk als vooruitgang? Bij, dat... Ben je er beter van ja, geworden? Absoluut. Crisis betekent vooruitgang. Ik ben er zeker beter van geworden, hoe treurig dat ook is. Dat, in welk opzicht wel... dan? Ja... In vele opzichten. Uh, misschien is het mooiste voorbeeld dat door de aandacht die de moord op Van Gogh teweegbracht. kwam ook uh, de laatste films onder de aandacht. Bijvoorbeeld Interview. De hele wereld was op, het oog, was op dat moment geïnteresseerd in de films van Van Gogh. Dat en jij heeft, reist die hele wereld af. Ja, omdat... uh, dat heeft weer ervoor gezorgd dat hij was ook al bezig was met de, de, de Amerikaanse remake. Daardoor heb ik Steve Buscemi en Shanna Miller ontmoet. Daardoor is het ook weer een toneelstuk geworden. Dat toneelstuk dat gaat nu over de hele wereld. Echt over de hele wereld. In Brazilië, in Argentinië, in Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje. Overal zijn we geweest. Uh, en nou ja, dat, dat, daar zie je een uh, heel aantoonbaar een, uh, verandering die er heeft plaatsgevonden. En is het, het dan niet... steeds dan Theodor Holman die over de rode lopen gaat... om de <hums> nalatenschap van zijn... Vriend te bewaken en, en, en in het zonnetje te zetten. Ja, nou, nou ja, ja, ik heb toen dat script geschreven. Ja. Dat toneelstuk. Het wordt wel nog. In interviews komt dan. gaat het heel vaak over Theo van Gogh. Het gaat heel vaak over de houding van Theo ten opzichte van de islam. en mijn houding ten opzichte van de islam. Natuurlijk, want dat speelt. kan je wel zeggen. zeker de afgelopen jaren in heel Europa speelde dat een grote rol. En. Um, uh, ja, dat zijn, dat, dat zijn maar hele kleine dingen. Of hele kleine. Ik vind het een behoorlijk groot, ja. een grote zaak. waarin mijn leven totaal veranderd is. Ik heb ook de aandelen van Theo van Gogh gekocht. in de column Filmproductie. jij doet dat nu samen met Gijs van de Westerlijn. En Hans Steven. Ja. En. Uh, ja, dat betekent ook dat je... Dat, dat, ja, Grijs doet alles, ik doe eigenlijk helemaal niets. Maar Je zit er gewoon in. Ik zit er gewoon in. Maar je, maar je raakt toch geconfronteerd opeens met de problemen van een ondernemer. Dus op dat op moment, je moet toch uh, ja, beslissingen nemen en, en zo. Op dat moment krijg je ook weer hele andere perspectieven op, uh, op de wereld. Ik heb, ik heb je natuurlijk de afgelopen jaren gevolgd in, in, in jouw... Ja, in jouw gevechten eigenlijk om dit trauma een plekje te geven... om het nou maar eens afschuwelijk te formuleren. Ja, dat is echt echt afschuwelijk, afschuwelijk geformuleerd. geformuleerd. Ja. <laughs> Hoe zal ik dit nou eens anders doen? Ja. Uh, maar wat Te boven dat... te komen, kan je zeggen? Te boven, ja. Ja, kan je het ja, maar... trauma ja. op te lossen? Ja. Wat ah, ja. ik wat ik zo Vorum verpant vond, was dat we in de kolom zagen we jou langzaam maar zeker veranderen in een, een man... die af en toe zelfs de PVV rechts inhaalt in, een, ja. in een, een, een, een, een rechtse, conservatieve man... Niets, in niets meer die milde, vrijdenkende jaren 60-jongen die er ooit was. Met oh iets... nee, dat is helemaal niet waar. Dat, dat ervaar ik zo. Ja, nee, maar en, conservatief en in... is fout. PVV rechts inhalen klopt wel, maar niet conservatief. Oké, okay, niet conservatief. Ik maar... vind de PVV een te linkse partij voor mij. Leg eens uit. <laughs> Nu ga je al jezelf weer opblazen, ja, hè, begrijp ik. Ik, ik. moet het heel rustig nee, zeggen. Nee, ik ga er even breed uh, voor zitten. Ik nee, wil dit kijk, wel eens ik, horen. Ik, ik vind uh, de PVV wat betreft de islam vaak hele goede standpunten innemen. Maar op het gebied van de, zeg maar de AOW vind ik ze. die ze niet verder willen laten gaan en doorgroeien tot 65. Ja, dat vind ik niet alleen dom, maar dat vind ik ook uh, vreselijk. Ik. ik ik wil op mijn tachtigste nog kunnen werken. Ik vind het een vorm van leeftijdsdiscriminatie, om maar eens wat te noemen. Mm -hmm. Over de manier waarop ze kijken naar uh, uh, andere zaken, vind ik ze enorm behoudend. En het is niet voor niets dat ze op dat soort zaken... ook heel vaak samenstemmen met de SP. Wat ik, wat ik, he, dus ze zijn wat dat betreft heel erg links... als het om dat soort zaken gaat. Er dus hoeven geen hele uitgebreide politieke beschouwing erover nee, te hebben. Nee, maar de angel van het hele debat... is die, die, dat gaat natuurlijk altijd over de religieuze... Ja. of de en, fanatiek en, en, religieuze... Uh, ja, en ik ben uh, het helemaal eens met uh, wat dat betreft met Wilders... En eigenlijk nog meer met Onno Bosma, als ik zijn laatste boek heb gelezen over het, uh, het verschil tussen uh, of dat Godsdienst inderdaad ook de Islam, dat dat ook een ideologie is. Ja. Maar daarin is, <kijkt> ben je als het ware in de, in de ruime schoenen gaan stappen, tenminste zo ervaar ik dat. Van, van je oude vriend Theo van Gogh. Dan laten we even, misschien kunnen we even luisteren naar het fragment ja. van van Gogh wat we hebben, wat hij in een van de, ja, een van zijn laatste interviews uh, heeft verteld. Tijd dicteert altijd omstandigheden. Dus ik denk als er nog één ding is wat ik wel, waar ik wel mee me zou willen meedoen. Zou het een brede coalitie zijn tegen, tegen religieus fascisme. En dan vooral denk ik in, in Europa het religieus fascisme zoals het van de islam uitgaat. Maar ik, ik besef me heel goed dat die coalitie er nooit zal komen. Dus ik denk niet dat dat uh, leeft of dat daar idee over is. Maar dat lijkt me het enige om, nog de moeite waard om hiervoor in te zetten. En voor de rest geloof ik het wel. Ja, hierin zegt Theo van Gogh uh, heel duidelijk, hij noemt het religieus fascisme. Ja. Je zou het ook fanatisme uh, kunnen noemen. Um, je krijgt bijna het idee dat, dat, verzet of, of, of, of, ja, dat het verzet tegen dat religieus fanatisme... of fascisme eigenlijk net zo fanatiek is geworden als hetgeen wat bestreden wordt. En nou ja, soms, als ik jouw stukken lees, krijg ik dat idee ook wel eens. Nou ja, er is ook een vriend van mij vermoord... Hè? En, uh... Uh, dat zorgt er wel voor, dat heeft er wel voor gezorgd... dat je je heel erg erin gaat verdiepen. Ik heb destijds, ik, notabene onder beveiliging... want ik ben toen ook een paar maanden beveiligd... maar ik, ik heb alle debatten daarover gevolgd. Ik heb me er zeer in verdiept. Ik heb me zeer verdiept in de islam. Juist om goed beslagen ten ijs te komen. En ik ben daar buitengewoon treurig uitgekomen, zou je kunnen zeggen. Ik heb echt flink uh, uh, erin verdiept. En, maar mag ik eventjes ja? op één, één onderdeeltje inzoomen? Dat, dat beveiligen. Ik begreep uit interviews die je zelf hebt gegeven... dat je vlak na de moord van, uh, op Theo van Gogh... Uh, uh, bang was. En mannen achter je huis hoorden. En het bleken later Poolse bouwvakkers te zijn. Om half drie s'nachts. Om half drie s'nachts waren die bezig een huis te bevoorraden. Ja, Misschien ja. wel illegaal. Ja. Hoe dan ook? Jij bent vanaf dat moment beveiligd. Ja. Maar werd je echt bedreigd? Ja. Was ja, er sprake ja. van, van ernstige bedreiging? Of van uh, iets waardoor jij bedreigd, je bedreigd voelde? Behalve de Poolse bouwvakkers? Uh, wat, je, wat er op zo'n moment gebeurt, is dat je contact hebt met de plaatselijke politie. Ik weet niet meer hoe dat precies ging, maar je hebt daar in ieder geval contact mee. Die komen bij je thuis en die zeggen, nou, we hebben verschillende checks gedaan... en het is nog zo dat we hebben besloten om u, een, en dat heette toen, een lage beveiliging te geven. En in dat geval betekende dat dat, er, ja, dat je beveiligd werd. Na drie maanden was het ook weer afgelopen, maar toen hebben we nog wel een tijd gehad. Het was een hele rare tijd trouwens, maar nog wel... Uh, dat ik regelmatig werd gecontroleerd en uh, dat ze allerlei ja, security checks doen. En dat maakt natuurlijk ook wel dat je, dat je heel erg boos wordt, en kwaad en, uh, ja, en woedend. En dat je je heel erg onvrij voelt mm -hmm. daardoor. Mm -hmm. Ik vond het voor mezelf niet eens zo erg, want ik ging gewoon met mijn hondje wandelen. Ik vond het vooral bijna gênant. Dat is het goede woord. Ik voelde gêne tegenover de buren. Maar zeker ook tegenover mijn, mijn dochter. Die op dat moment nog boven mij woonde. En eh, jonger was uiteraard. En die dat moeilijk vond. Die dat moeilijk vond om mij om te gaan. Die dat vervelend vond. En die, eh, ja... Eh, het, het, het bracht haar wereld ook in wankel evenwicht. Want ze zei, ja, hou dan eens door je mond. Ik had ook een vriendin. En die heb ik nog trouwens. Uh, tanne. En voor haar was het ook moeilijk. Dat is... Dat, dat moet je niet onderschatten. Nee. En uh, het, is allemaal, het heeft niet zo heel lang geduurd, en, en het ging allemaal weer snel voorbij. Maar het, het heeft er bij mij wel toe bijgedragen dat ik denk: ik wil het nou ook weten. We hadden al vanaf 1998, dus ver voor 9-11, waren Theo en ik hier al mee in de weer. We hadden er al stukken over geschreven in de Nieuwe Revue, herinner ik mij ook. Maar toen, toen was je nog wel een vrij milde man in, in, in, in, ja, zeker, in, in, ja. in je denkbeelden. Ja, maar, en, tuurlijk. En langzamerhand ben je daar steeds feller en fanatieker ja, uh, steeds bozer en kwader en woedender om geworden. Ja. En, en ik ja. heb op een gegeven moment dan die stukken gelezen en gedacht... Uh, ja, ik begrijp dat, dat je een trauma hebt en ik begrijp dat het pijn doet. Maar ben je nu niet heel ver van ook van een van een uh, leefbare ja. werkelijkheid ja. afgedreven? Nee, ik vond dat de anderen van een leefbare werkelijkheid waren afgedreven. En uh, ik vond dat ze hun ogen sloten voor wat er daadwerkelijk aan de hand was. Ik zag overal een hele erge politiek correcte houding... waarvan ik al voorspeld, voorspelde toen, dat gaat een keer mislopen. Dat gaat afschuwelijk mislopen. En uh, ja, dat, dat, dat heb ik eigenlijk nog, alleen hoop ik het nu met wat meer... Humor te doen, en ik ben ook wat ouder geworden en de afstand is wat Want groter. Want je ervaart geworden. het zelf ook wel dat je, dat je, je humor en je relativering enigszins kwijt was in die periode? Nou, het werd overheerst door woede. Ja. En uh, ja, woede is iets dat raak je ook niet kwijt. En het gekke is dat je het ook wel in stand houdt omdat het je motiveert. Uh, het, het, als je kwaadheid niet wordt ingelost. Dan, um, dan zoek je bevestiging van die kwaadheid. Ik kan me ook voorstellen dat je woede in stand wil houden... omdat het een mooi tegenwicht biedt voor het succes wat je eigenlijk ook ervaart... en wat eigenlijk wel iets euforisch is... door alles wat op je pad is gekomen door de moord op Theo van Gogh, ja, jouw goede vriend. Maar dat wil je toch allemaal inruilen... Ja, dat, maar alles wordt, wil je het leven is toch onderhandelen? Ja, Jawel, natuurlijk maar, wil je dat, maar dat, dat kan niet ik meer. Ik heb liever ja. geen succes en Theo terug dan wel succes. De succes is, de, dat is allemaal. Nee, maar je hebt je er misschien niks. schuldig over gevoeld. Wat heb je, Hikper? Ben... Schuldig gevoeld. Nou, over dat wat op je pad kwam. Nou, dat, daar voelde ik me ook wel te, soms schuldig over. Ja, nou, dat, niet dat ik daar heel veel erg last van had. Maar wel, soms wel. Maar dat was niet de reden waarom ik zo boos en woedend was. Mm. Het, het, het, het was niet... Kijk, Theo heeft geen hartaanval gehad en was toen dood. Het was een, uh, voor mij een religieuze, fanatieke, politieke moord... die ik aanvankelijk ook niet begreep. Die te maken had met de vrijheid van meningsuiting... En, waar ik uiteraard een groot voorstander van was. En wat mij aanzette om ook mijn eigen gedachten daarover... Is behoorlijk te nuanceren. Die nuanceringen daarvan maakten mij alleen nog maar nog kwader, Want ik zag dat anderen en voor mij dan de boze buitenwereld, ja daar ongelooflijk naïef uh, in bleven. En dat vind ik eigenlijk nog. Alleen, ik heb andere onderwerpen, uh, maar ik vind het nog. Omdat je niet steeds op hetzelfde aanbeeld wil dat, slaan? Dat, nee, ik heb, nee ja, dat heeft ook geen zin. Het heeft geen zin om dat op die manier te doen. Je moet ook variëren en veranderen. En, uh, ja, Het heeft geen zin om de hele tijd daar maar op door te blijven gaan. Ja, er is verkeersinformatie. <tus> dat denk ik. Er zijn uh, ongelukken die nog steeds files veroorzaken. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam staat voor knooppunt Honendrecht... 5 kilometer file. De weg is daar wel weer vrij. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar voor knooppunt Raasdorp 6. De linker rijstrook is daar dicht. Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen voor Aasmeer 2 kilometer. Daar is de rechter rijstrook dicht. Op de A12 bij Den Haag richting Utrecht bij knooppunt Prins Klausplein... is een ongeluk gebeurd. Er zijn drie rijstroken dicht. Het verkeer moet daar over de vluchtstrook... Op de A15 van Europoort naar Rotterdam staan verspijken Nisse 4 kilometer. Dat komt door opruimwerkzaamheden. Twee rijstroken zijn daar dicht. Dit is kunststof. Ik praat in kunststof met Theo de Holman. Uh, maar voordat wij verder gaan met ons gesprek... gaan we even naar Frank Wielaert in uh, Enschede. De Euroleague-wedstrijd FC Twente-Volum. 31 minuten zijn we onderweg bij Twente-Volum. Het is nog 0-0. En eigenlijk is er niet zo gek veel veranderd... ten opzichte van uh, een kwartier uh, geleden... Het is nog steeds zo dat beide ploegen in een laag tempo proberen uh, de bal in de ploeg te houden. Nu heeft Twente voornamelijk al een tijdje de bal en uh, verdedigt Fulham met een blok van uh, acht man. Vier verdedigers en daar niet zo gek ver voor nog vier middenvelders. En af en toe ook nog Dembele erbij, dus dan wordt het al gauw een blok van negen. Nou, voetbal daar maar eens doorheen in het tempo wat uh, Twente hanteert, dat gaat eigenlijk niet of nauwelijks lukken. Dat is uh, sinds het schot van Chatley om precies te zijn één keer gelukt. Na een goede diepe bal van Brama. goed aangenomen ook, heel mooi. Mooi aangenomen door Luc de Jong en gelijk ook klaargelegd voor Leroy Ver. Die moest met binnenkant rechts in één keer schieten. Dat deed hij ook wel goed, alleen niet moeilijk genoeg voor Mark Schwarzer om die bal te moeten laten lopen. En dus kon de doelman van Fulham ook die kans tegenhouden. Dat zijn dus twee kansen voor Twente in een dik half uur tijd tegen nul kansen voor Fulham. In een wedstrijd die in een heel laag tempo wordt gespeeld in het eerste half uur dus in Enschede. Twente-Fulham 0-0. Goed, Theodor Holmans, journalist, columnist, schrijver, radiopresentator. Drie theatermonologen schreef hij. Eén over Boudewijn Buug, één over Theo van Gogh en één over Gerard Reven. En die worden tussen nu en de komende maanden... worden die in Theater Bellevue in Amsterdam uh, worden ze, uh, gespeeld. Uh, afgespeeld, ik moet eigenlijk zeggen gelezen. Ja. Want je gaat zelf... Ga jij ze brengen? Ik ga ze brengen, ja, ik lees ze. Ik vertel er wat omheen. Ik vertel wat over Boudewijn-Buggen. Ik, ik lees het en uh, ik ga inderdaad ook wat op de piano spelen. En, uh, bij de ene wat meer dan bij de ander. Nou ja, zo. Het is een leesvoorstelling. Het is een leesvoorstelling. Maar toch wel met, met de ambitie dat het uitgroeit naar een, een echt stuk... waarin je gespeeld wordt. Oh ja, ja, wordt, ja, Waarin nou ja. Helmut Woudenberg, ik noem nou maar iemand. Of... Nou ja, dat Wie hoeft je... nee? niet. Nee? Uh, nee, het... Uh, ik, ik wil het gewoon geschreven hebben en uitgevoerd hebben. En dat is, dat, dat, dat is het. Ik wil daar een, een, een mooie literaire avond van maken, waarin je eh, je vermaakt om die wonderlijke drie, voor mij zeer wonderlijke persoonlijkheden. Die, die echt, waar ik nog steeds merk, ik, als ik erover praat, en lees en schrijf nog, nog niet mee om ook het afschuwelijk te formuleren, nog niet mee klaar ben. Ja, maar die nee, God, jij kan er ook wat ja, van, ja, kan er vals, ook wat he? van. Jeetje, ja, daarom wil ik ook geen interviews geven. Ik moet gewoon achter die schrijfmachine, <laughs> achter, de te achter de computer gewoon zitten. Gewoon nu even tot acht uur, dat rechtstreeks. Ja, liefde. precies. Maar dat, dat, dat, dat, dat boeit me echt. Dat vind ik echt want, heel Want het grappige is, dit zijn allemaal uh, intelligente uh, mannen. Ze zijn overigens ook alle drie dood. Ze zijn ja. uh, provocerend. Het zijn eigenlijk ook wel zwarte schapen in een, ja. in, in een witte ja. kudde. Ze zijn soms fabulerend. Het onderwerp ja. fabuleren, liegen... De waarheid eh, enigszins naar je hand zetten. Dat hoort allemaal thuis in het universum van deze drie mannen. Ja, ook, maar ook in mijn universum. Voilà, dan heb je mijn ja, vraag beantwoord. Hoor jij thuis in dit rijtje? Ja, natuurlijk hoor ik daarin thuis. Ik vind het mooi. Ik kijk er, ik kijk er tegenop. Ik wil erbij horen. Ik ben er bij zelf jongens, onderdeel van. Eigenlijk wel. Het is mijn familie. Die drie mensen over wie het hoort. dat is Niet, niet alleen letterlijk was Theo mijn vriend. maar dit zijn ook, uh, dit zijn ook mijn vader en mijn broer waar we het over hebben met Gerard en Boudewijn. En uh, dit is familie. En ik ben een broer van hun. En uh, uh, we komen uit hetzelfde voort, zou je kunnen zeggen. We hebben dezelfde merkwaardige afwijkingen. Uh, literaire afwijkingen. We houden ook vaak van dezelfde zaken. Uh, we laten ons daardoor ook inspireren. En, dat, dat, ja. en wat voor dingen zijn het dan? Dat is de ironie, ironie als stijlmiddel? En waar, waar nou, moet ik het nog ja. meer zoeken? Nou, je kan... Ironie op zichzelf niet. Ik noem dat altijd een ironische levenshouding. Nu geldt dat voor iedereen wat anders. Want uh, de ironische levenshouding werd voor mij het allerbest vertegenwoordigd door Gerard Reven. Uh, die het zelf heel mooi gezegd heeft in de uitspraak. Ik speel de rol die ik ben. Dat is ja. een mooie paradox. Uh, maar zo is het wel. Ik mm. speel de rol die ik ben. En hij wist daar ook mee te spelen. Boudewijn was echt iemand die, ja, die heeft gelogen. In wiens leugens ik wholeheartedly getrapt ben. Jij niet alleen. Ik niet Bijvoorbeeld alleen. Het, het, het, gehele, het, het verhaal rond ja, zijn, zij, de zijn kleine blonde dood. He? Zijn, zijn, zijn dode zoon. Zijn dode zoon. Zijn vermeende dode zoon. Dat heb ik niet alleen geloofd. Maar ik, ik, ik Ook heb zoveel... Avonturen van zijn vader. Avonturen en... van zijn vader. Ik heb alles geloofd wat die jongen zei. En dat, dat is echt... Uh, T, tot idioten aan toe. En ik keek wat, vocht, wat prikkelt je daar nou zo aan? Aan, de, aan die gefabuleerde wereld? Ik vind het altijd mooi als mensen... hun eigen wereld weten te creëren. Niet alleen op papier, maar ook daarbuiten. Dat, dat vind ik mooi. Dat, dat geeft iets... Uh, uh, dat is bijna... Het, we maken zelf een sprookjesbos... om daarin te leven. En uh, dat boeit mij. Dat vind ik schitterend. Ik hou van mensen met levens. Ik hou van leugenaars. Ik hou van uh, het drama wat dat met zich meebrengt. Ik hou van mensen die uh, een masker hebben en dat masker plotseling laten vallen. En dat hebben ze eigenlijk alle drie op verschillende momenten. Mensen die het moeite hebben met te leven. En dat hebben ze ook alle drie. Grote moeite met leven. Uh, zowel Gerard... Zeer depressief. Boudewijn, zeer depressief. Theo, we had het eigenlijk, was totaal niet depressief. Maar die was ook, um, uh, die had weer een andere manier van, van liegen, zou je kunnen zeggen. Want die verborg zich helemaal in zijn films. En ook achter zijn columns. Ja, en ik heb van alle drie, kan je zeggen, enigszins wat uh, familiaire eigenschappen meegekregen. Dat zit ook in mijn genetisch materiaal. En, uh, en dat maakt dan bijvoorbeeld dat jouw dochter die we hebben gesproken, Marcia... Ja, ja. die, die een, een vrij scherpe analytische geest ja, heeft. Het is al vreselijk. Uh, ja, ja dat is heel jammer voor je, want nou, zij zegt, zij zegt over goed. jou... hij neemt een pose aan van iemand die niet aardig is... En hij is het wel. Sinds de, de dood van Theo van Gogh gaat hij om met een groep mensen. Mensen als Hans Teeuwen. Mensen die niet aardig gevonden willen worden. Die doen waar ze zin in hebben en niet geven om wat anderen ervan vinden. Hij doet alsof hij ook zo is. Eigenlijk is hij niet zo. Hij weet niet meer hoe hij is. <lacht> dat is een heel mooie ha. titel voor een boek. Hij ik weet, weet niet boek. meer wie ik ben. <lacht> gaat u maar even liggen. Nee, ja, ik, vind, ik vind het goed. Ik weet dat ze er zo over denkt... Maar hoe denk jij daarover? Uh, nou, ik ben dat past het, eigenlijk ja, naadloos uh, bij, ik speel de rol die ik ben. Ik, ja, en dat vind ik Van ook... Gerard nee, maar dat Gerard klopt. Het klopt ook wel. Het is, wat er staat over Hans Thewen, dat klopt niet. Want die, is, uh, die wil wel, geloof ik, heel erg aardig gevonden worden. Ik, ik wil dat absoluut niet. Ik wil eigenlijk... Dat heb ik ook mijn dochter wel eens verteld en uitgelegd. Dat ik... Uh, als keuze niet aardig. Ik wil heel graag uh, aardig zijn ten opzichte van jou en je, je vriendelijke redactie. Uh, maar ik wil eigenlijk niet aardig gevonden worden door, door de mensen in het algemeen. En waarom wil ik dat niet? Omdat ik, ik, ik heb een hekel aan behaagzucht, aan status. Het, het, aardig moet je alleen zijn tegenover je vrienden en misschien je familie. Maar voor de rest wil ik gewoon... Heb ik, wil, ik, wil ik het niet? Wil ik niet aardig zijn? Wil ik gewoon ook een beetje een, een, een zak gevonden worden? Ja, maar dus, waarom eigenlijk? Ja, Want waarom? weet je, ik ken je niet zo goed, maar ik ken je toch wel weer goed om Jawel, te weten. ik ken me best. Nou ja. Je bent eigenlijk die zak niet. Nee, maar... Het... Je bent eigenlijk wel een vrij lieve... Uh, Groot lieve... teddybeer, nee toch? Ja, nee. Vrij... Dat wou je zeggen. Nou, nee. Nee, zeggen. ik wou geen teddybeer ja, ja. zeggen. Dat, ik hoorde ik de T al Ik wou geen... Teddybeer. Nee. Teder, wou ik zeggen. Teder. Ja, ik wou teder zeggen. Oh, ja. Ja, ja. Ja, dat ja. klopt weer. Ja. Je bent een hele gevoelige ja. jongen die, die, net als ik, iets te veel eet en drinkt. En die gewoon van het leven houdt. En dat zeggen ook al je vrienden, en we hebben ze al allemaal gesproken, want ze zijn ja. op één hand te tellen, hmm. zo langzamerhand. Die zeggen allemaal... Hij dat doet... krijg je dat ze op één hand te tellen ja, zijn als je hij niet aardig doet bent. Zich, hij doet zich somber voor. Maar hij is het niet. Hij doet zich alleen of eenzaam voor. Hij is het niet. Het is gewoon een hele vriendelijke aardige jongen. Sociaal. Uh, ja, nou ik vind het wel... Ja, maar je kan toch, je kan toch zaken kiezen omdat je. Net, oh ja, je kunt uh, misschien helemaal niet kiezen wie je bent. Nou, ik denk dat je dat. Nou, je, voor een groot gedeelte niet. Maar soms vind ik die, die, die pozen. die heb ik niet voor niets. Je kan wel zeggen, je bent het niet. Maar. Uh, waarom heb je hem dan? Waarom? Nou, ik, heb omdat ik het wel degelijk. Kijk, het, het, ik heb geen zin om te psychologiseren. Omdat ik daar geen enkele goede uitspraak over kan doen. Maar het is wel iets wat vaak aan je kleeft. In de zin van. Je, je, je kan ook een bedachte zeenzocht hebben. Je kan ook een, een, een wel overwogen... Kijk, een, een depressie, wat wij vaak associëren met verdriet of droevigheid... Mm. maar dat kan ook een vorm van romantiek zijn. Niet dat ik een groot romanticus ben... maar um, dat kan ook je visie op de zaken kleuren. Het kan ook een artistieke inspiratiebron zijn... En ik heb dat zeker uh, uh, als pose aangenomen. Ik heb me daarin ook wel soms aangesteld. Ja, maar je doet het ook elke zin. Je zegt niet dat ik een romanticus ben. Nou ja, ja, ik, ik... Ik kan je, ik, We kunnen een uurtje zo doorgaan, hoor. maar dat, heeft, dat, is, dat is niet leuk ook. Maar ik denk eigenlijk wel dat je een romanticus bent. Je zegt ook overal van, ik ben eigenlijk wel klaar met de liefde. Ik denk dat jij helemaal nee. niet klaar bent met ja, de liefde. Ja, met de liefde wel. Nou ja, liefde, kijk. Is hey, ja, maar, maar, God, ja, het is... Ja, ik weet. Laat ik het zo zeggen dat ik niet weet wat dat soort. Ik ben helemaal. Ik heb een ontzettende leuke vriendin. Maar ik weet. Ook ik weet nog. echt niet. Ik, ik zou je niet goed kunnen zeggen. wat. Um, wat liefde betekent verder. En. Uh, wat waar dat precies uit bestaat. Of. Uh, ho hoe dat zich gaat ontwikkelen. Ik heb mijn dochter, Marcia, die je zo aardig citeert. Die heb ik ook. Um, uh, opgevoed met de gedachte van. nou. Je zal waarschijnlijk wel meerdere mannen in je leven krijgen... want ik ben ook bij verschillende vrouwen geweest. Kijk, als ik nou zo'n uh, leuke, sociale, aardige, vriendelijke man was... dan was ik nog wel bij de moeder geweest. En als ik zo'n aardige, leuke, sociale, vriendelijke... niet-tobbende eindselganger was geweest... dan had ik wel meer vrienden gehad dan dat je op één hand kan tellen. Maar toch is dat niet het geval. Ik vind de keuze voor eenzaamheid... Die je hebt, de keuze voor een misanthropie die je kan hebben, en de keuze om een hekel te een hekel hebben aan de wereld. Ja, dat is in mijn geval ook een vorm van een rationele overweging geweest. Ik vind dat op basis van wat ik heb gehoord, gezien, gelezen en wat ik denk. En ik ben geen optimist, maar dat betekent niet. Theo noemde dat altijd. Um, die schreien altijd, we gaan blijmoedig naar de ondergang. En dat is een manier van in het leven staan die ik heel erg herken... En die je ook herkent bij deze drie mannen... die je nu samenbrengt in die theatermonoloog. Boudewijn Buug was een van de grootste... had echt last van hele sterke depressies. Ja. Wij kennen hem als een hele vrolijke presentator... die de mensen wist te inspireren met zijn reisprogramma's. Ja. Wij kennen Gerard Reven. heeft verschillende keren in zijn leven... pogingen gedaan tot zelfmoord. En uh, wij kennen hem als een hele vrolijke man... die altijd, zodra de camera op hem gericht was... buitengewoon grappig was en ook zich heel sociaal comfort doen. Ik ben bij hem op bezoek geweest. Het was één groot warm bad waar je in terecht kwam. Theo, idem dito. Theo, die, die had ook zijn angsten. Die had ook zijn trauma's. Ook zijn, ja, wat je kan noemen depressies. Al weet ik niet goed wat dat is. En uh, ik ken geen grotere, vriendelijke, dikke beer dan Theo was. Iedereen hield van hem. Dus het een hoeft het ander niet uit te sluiten. Als mijn dochter zegt, het is een pose, dat klopt... maar het is iets wat ik ook uh, daadwerkelijk wil zijn. Het is iets wat ik, wat ik wil zijn en daarom ook ben. Ja, Het is misschien wel aardig om even de grote meester Reven te laten horen in deze... want die zoekt naar religieuze beelden om iets te vertellen... wat eigenlijk over dat gaat wat jij ja. nu vertelt, eenzaamheid. Dagsluiting. sluiting. Eigenlijk geloof ik niets en twijfel ik aan alles, zelfs aan u. Maar soms, wanneer ik denk dat gij waarachtig leeft... dan denk ik dat gij liefde zijt en eenzaam... en dat inzelfde wanhoop gij mij zoekt, zoals ik u... Ja, het mooie aan Reven is dat hij, dat hij eigenlijk die religieuze verwijzingen doet, maar dat het natuurlijk ja. feitelijk over, ja, uh, over hem persoonlijk uh, gaat, toch, in de eerste instantie. Ja, je hoort het eigenlijk geloof ik niet. En twijfel ik aan alles. Ja. En dat, is, uh, dat, dat, dat zou een motto van mij kunnen zijn. Ja. En, uh, uh, en, en hier heb je het weer, dat hij dat, dat heel rationeel is. Waar. Gaan wij uit elkaar dat hij gekozen heeft voor een religieuze levensvisie? Zelfs een visie zonder God, want eigenlijk geloof ik niet. Hij zegt ook ergens, ik geloof eigenlijk niet dat God bestaat. Maar het, is een mooi, het katholicisme uh -huh. is een mooie methode om alles in doos op en te Maria dragen. En Maria hoorde bij de rituelen. En Maria hoorde bij de precieze, dat vind ik mooi. En dat vond hij mooi. Ik niet, ik ik heb dat niet. Ik heb een heel andere. Ik sta, ik heb een nee. hele andere levensbeschouwing. Ik ben een soort hippieachtige existentialist nog steeds. En, en, en uh, zelfverklaard humanist ook, maar niet iemand die eigenlijk altijd een enorme rebels tegen religie heeft, ja. uh, heeft lopen, uh, schelden en schoppen. Ja, ja ik heb en, er altijd. Daar, ja, dat doe ik. Dat is nou iets wat ik niet meer doe. Daar zeggen. ben je overheen gegroeid. Om, tegen, dat, uh, om tegen... tegen religie te schoppen. Nou, uh, Behalve islam dan zeker. Ja, kijk, op het moment waar het uh, een verregaande ideologie wordt, dan zal ik daartegen schoppen. Maar ik heb vooralsnog geen reden om aan te nemen dat het katholicisme en het protestantisme van zin zijn om uh, mensen neer te knallen. En daarom ben ik wel. Ik, ben, oh, natuurlijk, uh, ik vind het. Uh, uh, ik ben inderdaad heel erg. Anti-islam. Uh, uh, maar anti-religie. Ja, dat moeten de mensen zelf maar weten. Ik, die discussie ben ik al voorbij. Dat kan mm. me niks schelen meer. Mm -hmm. Kan je mij eigenlijk uitleggen waarom je anti-islam bent? Want het is voor mij zo'n heel groot, ja. uh, abstract uh, begrip. Ja, er wordt altijd gezegd. Je, uh, ik heb al altijd ge gehoord, er zijn zoveel verschillende islammensen uh, enzovoort. Je. Nou ja, dat geldt voor welke Islamieke, overtuiging dan ook. Dat klopt ook, ja, dat is ook zo. Er zijn... Katholieke maar ik ook. vind het echt een ideologie geworden. Het is een ideologie. Een, een ideologie... Het, het is een godsdienst en dan hebben ze bovenaan heb je God. En een ideologie is eigenlijk hetzelfde, maar dan zonder God. Communisme is een ideologie, dat bestaat uit allerlei regels. En het islam bestaat ook uit allerlei regels waaraan je moet voldoen. Allerlei stellingen die je, moet, ja, die je zomaar moet aannemen... En het grote, ik, ik, vind ze, ik, ik vind de islam, en dat heb ik echt ik heb goed gelezen, ik heb niet alles begrepen, want soms is het onbegrijpelijk. Maar ik vind daar echt te veel onvrijheid in zitten. Het, er, zit, er wordt echt neergekeken op mensen zoals ik die niet geloven. Er wordt echt neergekeken op inderdaad vrouwen. Nu hoeft dat allemaal geen rol te spelen, maar in een ideologie wel. En. Het, wordt het, het is een ideologie geworden. Kijk, je moet je zeggen... eigenlijk geen antwoord op geven, merk ik. Want dit moet ik opschrijven in plaats van erover vertellen. Want je maar de, maar nee, maar je denkt ook gewoon. Van, want, want ik bedoel, ik kan gewoon meteen zeggen dat er in SGP-kringen ook een niet heel vrouwvriendelijke opvatting Klopt. is. Die ben ik aan de re religieus gebonden ja, opvatting is. Daar ben ik ook net zo op tegen als tegen de islam. Ja. Alleen, daar wordt Alleen de islam door... heeft zich. Heeft, heeft zich uh, dat manifesteert de, de, zich als zodanig ook heel sterk. Ik ben, ja, natuurlijk ben ik tegen de... Alleen ik heb geen... Uh, ik ik zou, vind het prima als, als de islam in onze democratie zou willen komen. Alleen ja, uh, eigenlijk... Hoezo de islam in onze democratie Nou ja, als het, net zoals het CDA hebt of de SGP. Gewoon een zou partij. Ik voorstellen dat het een partij zou willen mm. zijn. Uitstekend, laat ze dat maar doen. Alleen dan vinden ze mij tegenover zich. Zoals ik ook tegen het CDA ben, tegen, het, tegen de SGP ben. Ik zal er niet op stemmen. En ik zal ze bestrijden op hun ideologische uitgangspunten. Een vrij scherpe krantenlezer merkte laatst op dat jij de man die het podium opliep en de microfoon pakte in het Amsterdamse concertgebouw. Die noemde jij een gestoorde moslimextremist, in je in een van je columns. Ja. En Breivek, anders Breivek, ja. die noem je een gek, een schizofreen. Dus iemand die behandeld moet worden. Ja. Die lezer die schreef, ja, hij meet eigenlijk met twee maten. De ene keer dan is het uh, dan is het, het grote uh, moslimgevaar... Uh, wat op je afkomt en extremistisch zich uit. Maar is het die brei dan, dan, dan noem je dat niet extremisme. Terwijl dat toch ook een vorm van extremisme is. Uh, gestoeld, geheel gestoeld op, op ideologieën en denkbeelden. Een, ja, dat vind ik ook. Ik vind het ook absoluut. Ik, ik, ik vind hem misschien zo vreemd. Trouwens, ik heb gelijk, in beide gevallen heb ik gelijk gekregen, merk ik. Want die man in het concertgebouw, die hadden wij ook bij Oba Live trouwens. Bij de radio-uitzendingen. Radio ja. uh, nou, uh, was, die was echt gestoord. En Breivik is laatst door de beste psychiaters van Noorwegen ook als een uh, schizofreen uh, neergezet. Ja, maar de een die noemde je een moslim-extremist. En, en bij hem ja, nou ja, ik, hang je er geen politieke connotatie aan vast. Begrijp je wat ik bedoel? Ja, ik begrijp wat je bedoelt. Ja, ik begrijp wat je bedoelt. Ik vind het ja Hij heeft tegen ons gezegd dat hij destijds in de na, na de radio-uitzending dat hij een moslim was. en uh, Hoewel hij ook zei dat hij geen extremist was. Dat heb ik ervan gemaakt. Ik vond hem wel een extremist... om redenen dat hij een van mijn gasten bedreigd, uh, bedreigde. Hmm. Notabene iemand van de Partij van de Arbeid. Maar goed, die bedreigde die. Dus dan vind ik dat je, als hij zelf zegt dat hij een moslim is... en op, op, op basis daarvan mijn gast bedreigde... dat ik mag zeggen dat het een moslim-extremist is... Dus daar neem ik zeker een politieke stelling naar me in. Ja, ik vond die man een moslim-extremist. ik, vind ik inderdaad een schizofreen. Ja, schizo, ik zou dat nou iets anders zeggen. Ik vind het, in, ja, nee, ik vind het een schizofreen. Ik vind, nee, ik vind alleen dat die term weinig zegt. Oké, okay, maar hier wreekt zich eigenlijk dat jij gewoon misschien wel midden in de nacht, maar in ieder geval s'avonds uh, ratelend uh, je stuk uh, uh, eruit uh, schrijft. En dat je, zoals je nou, in het begin ik, van de uitzending vertelde, dan heel fanatiek. Ik, en, vind, ik neem niks terug van die woorden. Uh -huh. Ik neem niks terug van die woorden. Maar uh, ik vind ook niet dat ik wat, de, wat die lezer of diegene uh, uh, zei. dat ik meet met twee maten. Helemaal niet. Uh, ik, ik, heb, ik heb me ook heel erg verdiept in, in Anders Breivik. Ja, want jij gaat een stuk schrijven over Dat de, heb ik al Breivik. geschreven. Dat ja. is voor de, de Bali. Bali. Dus voor de Bali. Een dat dialoog. is het volgende. Dus na die drie monologen komt Nee, nog... ja, ja, Ik ga dat niet zelf lezen. Dat, moet iemand, dat moeten twee acteurs doen. Dat heb ik gewoon geschreven. Dat is Wilders ontmoet Breivik. Wilders heeft Breivik nooit ontmoet. Maar er werd al, altijd gezegd van ja, Breivik is beïnvloed door Wilders... En, ik dacht, nou dat is in ieder geval een met mooi dramatisch Wilders gegeven. in enzovoort in zijn ja, stukken. maar pas na duizend pagina's. Dat is, ik, ik, ik ben echt die, die brief ik gaan lezen. Van, hoe zit dat nou? Wat vindt hij nou? Net zoals ik dat met de islam gedaan heb. Wat, wat, wat drijft hem? Hoe komt hij zo idioot? Waarom wil hij kinderen uh, gaan vermoorden? Wat is dat? Mm. En um, ik zou hem ook een... een extremistische schizofreen kunnen noemen. Of een, uh, maar uh, ik, vind zijn, ik, ik, ik vind zijn gedachte, de, de manier waarop hij dat manifest heeft gemaakt... zijn maatschappijanalyse, dat vind ik een heel behoorlijke scriptie. Waar ik... Als ik zijn docent was geweest... dan had ik er misschien wel een zeven of een acht voor gegeven. Ik vind hem niet, in dat opzicht, niet gek of een idioot. Ik vind dat hij heel wel overwogen. Het klinkt moeilijk, vooral als je een Noorse ouder bent... en je kind is vermoord door hem. Maar ik vind dat hij heel overwogen redeneert... En, tot, uh, tot het laatste tot moment een, dan? Tot het laatste moment. Het is een hele intelligente jongen. dat kan je natuurlijk altijd hebben. Het is een hele intelligente jongen. Maar er zit een breuk in zijn persoonlijkheid. En daardoor komt hij tot zijn daden. Maar dat neemt niet weg dat het toch een intelligente jongen is. Zou jij nou, zo'n zo zin. Het is een hele intelligente jongen. Tot op het laatste stadium, hè? Scripties Volhouden? Even. Nee, zou je dat over Mohammed B of zoiets kunnen. Ja, dat vind ik. Nou, als het zo was geweest. Ook over Mohammed B. ga je natuurlijk kijken. Dan had ik dat zeker gezegd. Ik vind Mohammed B. geen intelligente jongen. Ik vind het een dom hoor. Dat kan ik niet zeggen over anders brijf ik. Hoe graag ik dat ook zou willen. Hoe graag ik ook zou willen zeggen dat ik brijf ik. Een, en ik vind hem weerzinwekkend. En ik vind hem eng. En ik, ik vind hem afschuwelijk. En ik wil hem ver weg van mij hebben. Waarom ga je niet Toch gewoon een ik lekker ik stuk over de liefde schrijven? Nee, ja, omdat het een heel mooi probleem is. Het is echt drama. Het is echt mooi drama. Zo'n ontmoeting tussen Wilders en Breivik... die eigenlijk hetzelfde denken, maar toch totaal andere beslissingen nemen... dan komt er een conflict naar buiten, een explosief conflict. En ik voorspel je ook met Breivik, daar zijn de Nooren nog niet klaar mee. Want daar ligt, daar ligt dat manifesto van 1500 pagina's... waarin ook hele stukken van anderen overgenomen zijn. En niemand heeft... Wel een journalist in trouw, maar niemand... en uh, Christian Weitz heeft dat ook gedaan. We komen eigenlijk allemaal tot dezelfde conclusie. Namelijk, als er een goede redacteur aan het werk was geweest... dan hadden we hier een roman gehad met Oelle bek achtige kwaliteiten. Zo is het laat niet. het zich lezen. Het leest, het leest fantastisch. Zijn Engels is impeccable. En, uh, het, het zijn... Heeft het jou verward? Eigenlijk ja, het heeft uitkomst? me absoluut verward. Het heeft me absoluut... Kijk, je, ik krijg ook vaak brieven en, uh, en gek van gekken. En dat zijn van die mensen die beginnen. Je kent het wel helemaal linksboven. En, en een super mini handschrift. En dat eindigt helemaal rechtsonder. En dan nou ja, uh, staan geen punten en komma's in. Dit is hoofdletters. al een indicatie. Ja, en dan weet je van, we hebben hier met een gestoorde idioot te maken. Maar we hebben hier te maken met een jongen die heel wel overwogen... Filosofeert, beargumenteert. Zijn filosofen kent. De toestand in de wereld kent. Analyseert wat er in Europa aan de hand is. Elk land afzonderlijk. Die kijkt naar de. zijn grote angst is de. Het culturele marxisme en de politieke correctheid. Dat zijn he, wat hij is. Het is ook zelfs nog een gelovige jongen, hoewel die daar ook zijn eigen ideeën over heeft. Buitengewoon interessant. Ik, ik vind het ook machtig interessant waar het niet, dat ik nog maar één minuut heb. Maar ik wil. Ja, wil jij niet nog even aan die piano Hebben Hebben daar nog tijd voor. Nou, ga gewoon lekker spelen. Want ja, hij speelt gewoon heel graag piano. En dit is Credo van Reven. Dus dan dachten we dat dat wel leuk was om daarmee te eindigen. Dan vertel ik dat uh, zo meteen uh, twee dingen. Is na ons. En dit moeten we dan maar als een soort tegeltekst beschouwen. Dit credo van Theodor Holman, waar we de uitzending mee uitgaan. Niets te verwachten, niets te hopen. Er is mij niets dan duisternis en dood. Niets te verwachten, niets te hopen. Er rest mij niets dan duisternis en dood. Ik zie het, ik zie het, maar ik wankel niet. Wie ga je ook zijn? Dank meneer Holman, dit was aflevering 2386. Morgenavond om 7 uur, manjaren. Het lekkerste programma van Radio 1. Ik wens u alvast een prettig weekend. Tot maandag. Radio. NTR brengt cultuur. Elke dag. Wat maakt het gewone alledaagse nou juist zo leuk? En wanneer wordt het kunst? Als je foto's van allemaal dezelfde soort mensen op een reis hebt, bijvoorbeeld, of als je tekenaar Peter van Straat ernaar laat kijken. U ziet het in Kunst of TV zondag iets na 6 uur op Nederland 2. Sinterklaas. Sinterklaas. Wie kent hem niet? Bestaat niet. Ja. Maar het Sinterklaas-effect, wie kent dat? Het woord is aan Sinterklaas. Lieve leugentjes, weet je wel? Ondanks geruchten die het tegendeel beweren... wil ik hierbij graag verklaren dat ik besta. Luister naar een documentaire bestaande... uit een cocktail van leugens, bedrog en oplichting. Wat weet ik eigenlijk? Zondagavond, 9 uur... Wat weten we dan nog meer niet? Het Sinterklaas-effect in Holland Talk Radio. Wat is er echt? Radio 1. Het nieuws van alle kanten. De boekhandelaren van Libris houden van boeken. En omdat we mooie boeken graag met je delen... is Grijze Zielen van Philip Claudel bij ons maar 4,95. Zo kan iedereen dit meesterwerk lezen. Libris. Boeken van vlees en bloed. Armoede en kou overschaduwen de levens van duizenden mensen in Oost-Europa. Zending grenzen deelt elk jaar 30.000 voedselpakketten uit aan de allerarmsten. Ik heb de impact zelf gezien en geef voor de voedselpakkettenactie. in nu ook op Giro 6004 of ga naar zendingovergrenzen.nl. Alleen bij je Libris Boekhandel. Grijze zielen van Philip Claudel voor maar 4,95.